Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote zorgen over de situatie in een ziekenhuis in Gaza... Het gaat om het Al-Shifa ziekenhuis. Er is daar een gebrek aan elektriciteit, water en medicijnen... waardoor mensen op de intensive care geen schijn van kans maken... vertelt correspondent Nasra Habib Allah. En een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie... die laat aan uh, nieuwszender Al Jazeera weten... dat door die situatie dus steeds meer patiënten sterven... omdat zij ja, dus niet langer de zorg kunnen krijgen uh, die zij nodig hebben. Duizenden mensen die nog wel op eigen kracht weg kunnen... zouden inmiddels uit het ziekenhuis zijn vertrokken. De afleveringen van Waku Waku met Tim den Besten worden deze week niet meer uitgezonden. De presentator zou als kandidaat te zien zijn in de natuurquiz. Vorige week meldde het parool dat drie mannen aangifte hebben gedaan tegen Tim den Besten. Hij zou anderhalf jaar lang de namen en foto's van de mannen hebben gebruikt op Grindr. Rond die tijd werd ook bekend dat hij leidt aan een zeldzame vorm van kanker. Het is bijna niet te doen om in Delhi, in India, de straat op te gaan. Door de viering van het Hindoestaanse Feest van het Licht is de luchtkwaliteit daar nog slechter dan normaal. Vanwege het festival branden er overal olielampen en kaarsen en wordt er vuurwerk afgestoken. Daardoor staat de luchtkwaliteit nu gelijk aan het roken van zo'n 30 sigaretten per dag.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 En het weer dan nog. Nu nog bewolkt. Op veel plekken regen. Maar zometeen klaar de top met zelfs wat zon. En het is een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Een zaterdagmiddag, een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag en je weet het hè, dan schijnt veelal de zon, euh, zo ook op deze zaterdag de 11 november 2023 en 11 november ja die kennen we natuurlijk allemaal van uh, de snoepjes die uh, vandaag uh, aan de deur uh, uitgedeeld gaan worden met Zien uh, Maarten en uh, uiteraard de, de aftrap van het uh, carnaval in het zuiden. Nou, daar gaan we het uh, vandaag uh, niet verder over hebben. Wel over uh, Sinterklaas onder meer. En uh, kerst, wat eraan gaat komen. Ja, zelfs uh, daar besteden we al aandacht aan. En uh, nog heel veel andere dingen. Ik doe het vandaag alleen trouwens, want uh, collega Benno Veugen... die heeft even een dagje vrij. En hij heeft een mooie dag uitgekozen, want het zonnetje schijnt lekker. Dus uh, geniet ervan, Benno. Vanmorgen had uh, collega Hans Bodman een uh, gesprek met uh, Lana Lemmers... En dat gaat over de Sinterklaas-intocht van uh, volgende week zondag. Nou, daar uh, blikken we straks even op terug over uh, hoe dat uh, gesprek gegaan is. Verder had hij de gast Fred Kuiters en uh, Peter Tromp. En ja, als je die namen hoort, dan weet je dat het over het Sandvoorts uh, mannenkoor gaat. En die bestaan nog heel even, want er komt een afscheidsconcert uh, aan. En dan gaat het het Sandvoorts uh, uh, gemengde koor worden. Nou, daarover sprak Hans Botman met Peter en met Fred. En ook daar blikken we even op terug. Verder had Peter ook nog een, iets over een winterfair wat eraan gaat komen. Ja, een nieuw opzet van de markten in Zandvoort. Zeker interessant om daar ook even aandacht aan te besteden. En ook dat gaan we uiteraard doen. Verder hebben we uiteraard ook voetbal weer, maar het begint vandaag om half vijf. Vandaag spelen we uit uh, in Heilo tegen Forsters uh, 1. En uh, ja, Jan van Leeuwen is daarbij. We kunnen hem nog even een half uurtje meenemen in het laatste half uur van dit programma. Nou, verder hebben we ook nog uh, Randall Lawson met de uh, Pit Report zo rond uh, kwart over vier. We hebben we het weerbericht en het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Kortom heel veel weer te doen vanmiddag tussen twee en vijf uur. En leuk uh, dat je erbij bent en houd de radio lekker aan op het uh, geluid uit Zandvoort. We bestaan al 33 jaar. Hè? Ik heb het raampje open, zonnetje schijnt lekker naar binnen en geniet van uh, de muziek... die ik vanmiddag voor je uitgekozen heb. Waaronder deze grootheid van Sonny. Hier zijn ze met Multicolor. That sun is covered I see you, I see me like a lost memory De Nederlandse groep uh, Sommie die heeft weer een uh, nieuwe hit uit. Ook weer heel lekker. En dit was uh, ja, die eerste echt een hele grote hit voor ze. Dat was Multicolor. Ben ik bijna nog vergeten dat we straks om half vier een gesprek hebben met Roy van Buringen. En dan gaat het over uh, ook Sinterklaas. Want hij komt ook aan in uh, Nieuw Noord. Dat is een uh, primeur die we vanmiddag uh, te melden hebben. En verder ook nog uh, over de kerst. Dat met Roy van Buringen om half vier. Maar zometeen eerst het uh, Zandvoort Mannenkoor. Vanmorgen waren de gasten bij Goeiemorgen Kort. En we gaan luisteren naar dat interview van vanmorgen. Hey, Trusting ourselves Sharing our feelings Believe me, if only I could I'd make this world a better place Deze single kunnen we inmiddels een uh, lekkere gouden oude noemen. de Sydney Youngblood en If I Only Could. Vanmorgen, goedemorgen Zandvoort uh, bij uh, de Zandvoorts Radio met uh, presentator Hans Bodman. En uh, ja, het, was een, uh, het is een speciale periode voor het Zandvoorts mannenkoor. Want na ruim 40 jaar uh, is het uh, einde van dat koor. Nou, de, de mensen die daarin zingen, die gaan er niet mee stoppen. Nee, ze gaan over in een uh, gemengd koor. Samen met de, de vrouwen en uh, dat gaat een heel mooi uh, koor worden. Nou daarover en over het uh, onder meer het afscheidsconcert van het uh, Stanford's Mannenkoor. En ook nog uh, een uh, kerstconcert wat eraan gaat komen. Sprak vanmorgen Hans uh, Botman met Fred Kuiters en uh, Peter Tromp. Welkom uh, Peter en Fred. Nou, Dank je uh, Allebei lid van het Zandvoorts uh, Mannenkoor, zoals het nu nog heet. Hè? Zoals het nu nog ja, heet. Zoals ja, ja. het nu nog heet. Uh, en uh, zij hebben een afscheidsconcert. Uh, wanneer is dat uh, precies? Dat is op 19 ze. november. 19 november, dat is ja. eigenlijk dezelfde dag als de intocht van Sinterklaas. Dat is de he, Sinterklaas. Ja, ja, ja, dat maakt het extra feestelijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, het, het Hij als... komt ook langs, of dat weet je. Nou, het, we hebben uh, horen fluisteren dat Sint een kaartje heeft gekocht. Echt <laughs> waar? <Ja>, via internet. <laughs> nou, dat is ja. wel heel knap. Ja, ja, Sint is heel modern tegenwoordig. Ja, ja. ja dat is leuk. Maar, maar het je... valt inderdaad samen. Ja, want je kunt er nog kaartjes verkopen natuurlijk. Uh, ja. Ja. Ja. Er zijn ook kaarten beschikbaar bij uh, Boekhandel Bruna. Ja. En bij kaarshuis uh, Oké, okay. En hoeveel uh, kost die kaarten? 10 euro. 10 euro. Ja, 10 euro. En dan krijgen ze een prachtig concert voor. Ja, dat is wel mooi. En dat wordt gehouden in de protestantse kerk. Protestantse de kerk, maar In de protestantse kerk. Ja, Aanvang, Fred, half drie. Half drie? Half drie. Dus okay. zondagmiddag Sint mist een half uurtje. Maar uh, ik heb begrepen dat om drie uur de festiviteiten zijn afgelopen. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, dus uh, hij mag mooi ja, de zij je nog binnenkomen. Ja, helemaal top, helemaal top. Ja. Mm. Nou, het, is het, uh, het wordt een uh, afscheidende lach en traan waarschijnlijk, hè? Want het ja, is het precies. laatste concert. Van ja. het Stanford Monacoor... Ja. Ja. Wat 41 jaar geleden is opgericht. Ja. 82, ja. ik was er zelf bij. Ja. ja. ja. En uh, het was een mooie tijd. En die, die, het is nog steeds een mooie tijd, natuurlijk. Hè? Ja, nou, absoluut. We hebben het er al over gehad in het programma Goedemorgen Stanford. Ook over het uh, uh, helaas uh, te zielig uh, gaan van het Stanford Monacoor... Omdat er gewoon te weinig leden waren. He, dat was het eigenlijk toch. Ja. En uh, wat je moet doen op een gegeven moment als bestuur zijn is uh, kijken van jongens. Uh,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 Voor het eerst eigenlijk zeg maar. Uh... Op die ja. avond presenteren wij ons als gemengd ja. koor. In ja. Ja. dat kerstconcert met meerdere koren begrepen? De, ik de net? Beachpop Singers ja. en met het ja. Zandvoorts Vrouwenkoor. Oh, oké. Okay. Initiatief al jaren geleden van Angelique Schouten. Ons uh -huh. uh, wel bekend. Een zangeres van de beachpop Singers die het heel leuk zou vinden. Ook in coronatijd, toen de tijd, kunnen we niet iets gezamenlijks doen om. Uh, ons te presenteren als koren. Dat doen we eigenlijk altijd al met het nieuwjaarsconcert. Uh -huh. Zij vond het heel leuk om dat met kerst kleinschalig ook een uh -huh. keer te doen. En dat is er nu eigenlijk, uh, na corona, is dat er voor het eerst uh, uitgekomen. Leuk hoor. Ja. Er zijn een aantal koren uitgenodigd. En uh, het bestuur van het mannenkoor, ook Stichting Nieuwjaarsconcert... heeft het uh -huh. initiatief genomen om dat te gaan organiseren. Uh -huh. En de kaarten daarvoor zijn ook 10 euro. Het is op vrijdagavond 22 december... Yeah. En dan euh, doen al die drie koren, met een kleine pauze ertussen, doen een aantal kerstliederen. Maar ja. allemaal op een eigen manier. Allemaal verschillend. Dus dat wordt een heel leuk gebeuren. Nog een muzici erbij? Of, uh, nee hoor. Of, nee, nee, of, uh, begeleiding. Ja. Dat gebeurt wel ja. bij het optreden van het uh, afscheidsconcert. Oh ja? Ja. ja? ja. Dan hebben we een, uh, een soliste, een sopraan, Mirjam Betjes. Uh -huh. Die heeft dus een keer eerder bij het mannenkoor gezongen. Ja. Ja. Prachtige stem. Dus zij zal een paar liederen vertolken. Soms ja.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 Nou, het gesprek gaat nog wel even door hoor, maar zometeen uh, na half drie doen we het uh, tweede gedeelte. En dan uh, gaat Fred verder uh, in op het uh, gemeente wat er uh, gaat komen. En hoe dat allemaal in elkaar zit en wat er allemaal gaat gebeuren... dat hoor je dus uh, in het tweede uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Nou, het is uh, ja, redelijk weer uh, vandaag. Hè, zo nu en dan zon, maar ook af en toe uh, ja, een beetje bewolking en dergelijke. Hoe het weer gaat worden, dat hoor je zo meteen om half drie in het uh, CFM weerbericht. Maar eerst hebben we nog even twee lekkere platen voor je. Hè, want uh, ook daar zijn we ervoor met de radio. En uh, ja, een van die platen, dat is... Uh, ja, wel een echte oude single van de Beatles. Hè? Dus nog, nog geen AI. Maar echt uh, dat ze met z'n allen bij elkaar waren. En dit is een van de grootste hits uh, van hun geweest. Luister naar Let it Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom. Let it be. grote hits achter elkaar. Als eerste de Beatles met Lady B in de aan deze uit de jaren 80. Rochefort en de Cuddly Toy. Nou, het is uh, half drie geweest. We gaan eens dus even kijken wat het uh, weer de komende dagen gaat doen. Nou, vanmorgen hadden we enkele buien uh, hier in Zandvoorts. Maar gelukkig, zoals uh, ze nu en dan uh, vanmiddag ook zien, schijnt uh, af en toe de zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. De wind waait uit het westen tot het noordwesten en is meestal matig van kracht. Nou, vanavond, dan wordt het droog en klaart het op. Dus uh, voor alle kinderen met uh, zinmaarten, geen nood. Het uh, blijft lekker droog en uh, ga lekker langs de deuren en uh, een beetje bedelen ontsnoepen. Hè? Want daar, uh, ja, daar gaat het uh, in dit verhaal uh, ook om, uh, uiteraard. De komende nacht kan het uh, flink gaan afkoelen en hier en daar ontstaat uh, nevel en mist. De temperatuur daalt naar, schrik niet, tussen de 1 en de 2 graden boven nul. En aan de grond kan het zelfs uh, licht gaan vriezen. Dan morgen, dan hebben we een prachtige herfstdag. Zondag dus uh, met uh, lekker zon, weinig wind en temperaturen van een graad of 9. Mogelijk kan de dag uh, wel grijs beginnen met nevel en mist, maar dat lost al heel snel op. Later op de dag neemt de bewolking weer toe en na het weekend keert het wisselvallige weer gelukkig... Uh, uh, weer uh, terug uh, geregeld uh, trekken storingen over de regio... die wolken, regen en soms flink wat wind veroorzaken. Uh, tussendoor is het zeker ook droog met wat zon. En de temperatuur komt uh, maandag tot en met woensdag uit op 12 graden. En vanaf donderdag wordt het kouder, dan hebben we een graad of 9 à 10. Nou, wil je het weer blijven volgen, ga dan uh, naar de website van uh, Rico Schreuder www.ricoweer.nl Met dank aan hem voor dit weerbericht Dat was het weer. Zie het en voort. En, Ja en dan gaan we weer muziek draaien wilde ik zeggen, maar uh, hij doet het even niet goed uh, zoals het uh, hoort Hier is uh, de single van de Jacksons en I want you back Weer berichten voor de komende dagen: hoor je de Jacksons en I Want You Back? Ja, wie ook weg is, dat is Dua Lipa. Want ze heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. En die hoor je nu. Hier is Houdini. even wennen, deze nieuwe single van Dua Lipa. Maar als je hem een paar keer gehoord hebt, wordt hij steeds lekkerder. Je de single Houdini houdt de in de gaten, want het gaat ook weer een grote worden in de hitparades van dit moment. Inderdaad, Dua Lipa met Houdini. In het eerste gedeelte van dit uur hadden we al het aandacht voor het Zandvoorts mannenkoor. Zij gaan heel binnenkort op in het Zandvoorts gemengde koor. En uh, ja, vanmorgen sprak Hans Botman, uh, mijn collega uit uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, met uh, Fred Kuiters en met Peter Tromp van het uh, mannenkoor. En met uh, Fred praat hij nu verder over het uh, gemeendekoor. Hoe gaat uh, dat eruit zien en uh, wat, uh, wat gaan ze allemaal doen? Dan, uh, dat is dat. Wat ik wel even wil opmerken, wat wel leuk is van het gemengde koor. Uh, in de meeste gevallen is een gemengd koor een, een grote groep uh, vrouwen en een handje vol mannen. Ja. En in, in dit geval wordt het bijna 50-50. Ja, dus het kan zomaar zijn dat we straks uh, uh, uh, uh, meer dan twintig mannen en meer dan twintig vrouwen hebben. Leuk hoor. En dat is een, ja, dan krijg je een prachtige, uh, vol Prachtige uh, uh, ja. klank. Goed, klank, klank, klank. Klopt. Ja. Uh, graag, ja. en, en, en wie gaat het uh, uh, uh, koor leiden dan? Uh, dus De, nieuwe... Het uh, afscheidsconcert van het Mannenkoor wordt nog gedaan op 19 november door Frans Koks. Ja. Zo hebben we het afgesproken.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 En we ja, hebben, ja. Een we hebben een heel je, druk programma, Hans. Ik heb er nu over betaald, of niet? Nee, nee. nee Liefdewerk, oud papier. Maar daar ben okay. ik heel goed in. Ja, <laughs> nou, dat ben ik. Dat weet ik maar dat ook. Een... Maar, maar die, die, die eerste uh, uh, repetitie uh, die jullie samen hadden met die, met die vrouwen. dat was ook onder leiding van Frans Koks. Dat was ook onder leiding ja. van en, Frans Koks. En wat zei Frans Koks ervan? Dat, dat wordt wel wat? Of? Dat, dat, die, dus, precies zoals jij het zegt, ja? dat zei hij. Hij zegt: jongens, dat ik, wel ik wel sta wat. verbaasd van de klankkleur, Echt zoals waar? dat is. Ja. Ja. Maar ja, wat Fred ook aanhaalde, uh, het leuke is dat we... Uh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 een soort. Uh, uh, een baritonpartij ja, ja, voor dames. Partij, ja, ja, inderdaad. Ja, een ja, ja, ja. iets lagere stem. Ja. En, Heb ja. En dat. Ja. En. Uh,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 bang voor. De gemiddelde leeftijd is redelijk vergevorderd bij het mannenakkoord. Er zijn jongens die er al meer dan 30 jaar ja. op zitten en sommige 40 jaar ja. Raar, ja, ja. En de voorzitter was Ja, Tom ja. ja, Kaspers.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 die komt uit Haarlem, uh. gaat moeilijk lopen, dus die, dat uh, was eigenlijk uh, de enige. Ja, die, die, die was toch al van plan om te stoppen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ja. dat viel eigenlijk alles mee. Ja. Die, die heeft gezegd, mijn laatste activiteit is de deelname aan het afscheidsconcert. Ja. En, en maar, dan stopt hij. Maar, maar je zou juist zeggen, als er vrouwen bij komen, dan trek je op in nieuwe mannen aan. Ja, dat is ook zo. Dat ja? is ook zo. Want oh, zijn er zijn er wel nieuwe monnen? mannen nee, nee, dat, kon, Ja, kon er was heen? in ieder geval een, een, een, een, een, een, ja, een geïnteresseerde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 Dat, of gaan uh, misschien mee met de vrouw. Uh, maar ja. wij verwachten dus dat zowel dames als heren zich weer opnieuw gaan aanmelden. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja, ja. dat zou fantastisch zijn. Nou ja, goed, even recapitulerend. 19 november, zijn uh, we het afscheidsconcert zeg maar, van het Monacoor. 22 december uh, het kerstconcert, zeg maar. En ja. uh, 7 januari uh, het yes. nieuwjaarsconcert, ja. hè. En dat is dan samen met het agatha koor de beachpop-singers, het vrouwenkoor, het mannenkoor en New Wave. Zo, die drukken. in uh, ja, ja. ja, dat wordt een volle bak. Ja. Ja. En dat doen we dan in de Agatha-kerk. Ja. Oh, is, dat, dat wat... is in de 7 januari in de Agatha. Want ja. oh, dan ja. kunnen we meer mensen kwijt. Ja, begrijp ik. Ja. Dan kunnen we meer mensen kwijt. Oké, okay, hey, wel... even één dingetje kwijt over, ja, het, ja, natuurlijk. Het, over het, ja, natuurlijk. het nieuwe gemengde koor.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 en de dames, uh, die, die zullen hun eigen ideeën inbrengen. Natuurlijk, en gezamenlijk ja. maken we daar dan een mooi nieuw repertoire van. Ja, dus uh, alles wat jullie ingestudeerd hebben, het mannenkoor, dat uh, gaat uh, de prullenbak uh, in. Ja. in. Ja, jammer zeg, ja. ja. eigenlijk wel toch. Ja. Nou ja, misschien nou, ja. dat er wat overblijft, maar dan, dan maken we daar ja, dan nog een ja. vierstemmige ja. versie van. Samen ja. met uh, de, de beide damespartijen. Ja. Nou, zullen jullie maar samen ook het Zalvert Volkslied kunnen zingen, toch? Ja, wel, dat lukken, dat, ja, ja, dat ja, dat gaat lekker, ja, gaat ja, dat gaat lekker. Maar het is ook... blijft in neem ik aan, het Zalversvorgelslied. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is onsterfelijk. Ja, dat lijkt me, dat sluiten we altijd ah, ja. mee af. Ja, nee, dat bedoel ik, ja. ja, ja, ja dat ja. Is, ja. Ook. Het is ook ja. wel mooi natuurlijk. Nou, met het afscheidsconcert uh, gaan we daar ook mee afsluiten. Ja, nee, dat is lijkt me wel. Uh, ja. Maar het is ook wel degelijk de bedoeling... dat uh, de dames niet bij de mannen komen. Nee, het wordt een gezamenlijk koor. Ja. Dus ook in het bestuur van het mannenkoor... moeten straks één of twee dames oh, aanwezig okay. zijn. Ja. In de muziekcommissie...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 Ja, zo is het maar net. Uh, samen nieuw starten. Een uh, gemengd uh, gaat eraan komen en de plannen klinken enorm goed vanaf januari dus. Het uh, Zandvoorts gemengd uh, koor. Fred Kuiters en uh, Peter Tromp waren daarover vanmorgen uh, te gast bij Goedemorgen Zandvoorts. En uh, Halsboortman uh, sprak met ze. Zometeen in het volgende uur uh, komt uh, Peter Tromp nog even terug. En dan uh, gaat hij vertellen over de winterver die eraan gaat komen... Ja, we noemen het ook al een kerstmarkt, maar uh, dat gaat uh, heel mooi uh, worden en helemaal vernieuwd hier in Zandvoort. Dat in het uh, volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst hebben we nog uh, muziek voor je, waaronder de plaat die je net al een heel klein beetje hoorde, was eigenlijk niet de bedoeling. Dat is uh, deze van uh, Van Morrison. Hier is de Brown Night Girl. jumpin' in the misty morning fog with, oh, our hearts a-thumpin' and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened, with Tuesday, I'm so slow, gone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 Galaxies, Euises, en yeah. We dat to sing bachelor, teachers, <Frasericking noise> and was Morrison en de Brown Eyed la nog een uh, lekkere plaatje, ja, een echte dance classic gaat dit worden voor de freaks. Trip, Hier is de pebbles. Speciaal voor alle mensen die nog een beetje piratenbloed uh, in zich hebben. Hè, in de jaren 80 met uh, de diverse piraten uit Amsterdam. En uh, ook uit Zandvoort trouwens hadden we er ook een, een paar. Deze van Pebbles en uh, Giving You the Benefit of the Doubt. Dit is Zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En uh, ja, vraag niet tegenover mij, Benno Veugen, want hij heeft even een uh, dagje vrij. Nogmaals, heel veel plezier Benno, een met de dag vrij en... Uh, ja, vandaag uh, gaan wij uh, gewoon uh, verder met het normale programma. En dat betekent uh, weer heel veel informatie ook in het uh, volgende uur. En we hebben aandacht voor, uh, ja, het komt er weer aan, de verkiezingen. 22 november de landelijke verkiezingen, maar ook lokaal wordt daar aandacht aan besteed. En uh, ja, op uh, 18 november, dat is uh, volgende week zaterdag, uh, Goedemorgen Zandvoorts... tussen 10 en 12 uur uh, bij de radio... Dan is er een verkiezingsdebat en uh, Carina Veren en uh, Ben Zonneveld gaan dat uh, presenteren. Zij vertellen wat er allemaal gaat gebeuren op die 18e november. Vanuit Stemlokaal 1 zitten wij al klaar voor wat er komen gaat. Carina Veren ja. en uh, ik Ben Zonneveld, wij zijn zeer benieuwd. Heel benieuwd, want dit worden de verkiezingen die best wel spannend gaan worden. Er staan heel veel op stapel ja, voor het land. Nieuwe partijen. Nieuwe partijen, nieuwe lijsttrekkers, nieuwe combinaties. Ik hoop ook weer dat er heel veel opkomst is. Want ik zie dat er in 2021 heel veel jongeren ook gekomen zijn om te gaan stemmen. En er was een goede opkomst. Dus ik hoop dat wij daar dan uh, ons best voor kunnen doen op 18 november. Tot dat er... Veel mensen zijn ja, die door dit te horen denken van, hé, hey, ik ga wel eigenlijk, dus eigenlijk zou dus uh, deze lijst die je gemaakt hebt, hè, de lijsttrekkers van uh, Zandvoort, ja. die moeten de mensen enthousiast maken. Want wat straalt er nou vanuit Den Haag neer op Zandvoort? Ja, dat is de grote vraag. Financiën? Laat het maar Ja, ook. ondernemer Natuur? Ondernemen? Klimaat? Huisvesting? Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja. Maar goed, we gaan het zien. Hè? Uh, iedereen is welkom om te komen kijken. Zeker. In Rabbel van 10 tot 12 is het verkiezingsdebat van de gemeente Zandvoort. Zo is het volgende week zaterdag tussen 10 en 12 het uh, verkiezingsdebat. En uiteraard ook live uh, te horen op de radio, op de Zandvoortse Radio, waar je nu uh, naar luistert. En niet alleen op de radio trouwens. Uh, je kan ons uh, ook blijven volgen op tv-kanaal 40 Digitaal sigo. En 13.67 via KPN. We gaan alweer op naar het nieuws. En weer van drie uur. De tijd vliegt voorbij. We gaan nog één plaat voor je draaien. En daarna komen we weer bij terug. Voor deel 2 van dit programma. Zandvoort op zaterdag. En dit willen we natuurlijk allemaal wel. hè? Voor altijd jong blijven. Elf Vier had er een hele grote hit mee. En die gaan we nu voor je draaien. Forever Young. Let's dance let's style. Let's dance.